De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. Welkom terug bij de tweede uur van ons interview met Harry Harthold. Kon ik ervan rondkomen? Ja en nee. Dat ging heel erg op en neer en eigenlijk nog steeds. Ja en nee, in het begin natuurlijk absoluut niet. En dan was het ook nog eens zo van... Ook allemaal veranderd van in de begintijd van de houds. Als wij dan speelden, ja, we waren echt met z'n drie, Jacob Klaas, Smit en ik, wij, wij stonden onder contract. Wij waren de vaste kern en wij hadden dus de platendeal en zo, en wij, al onze alles wat wij verdienden, ging naar het Pie, de geluidsinstallatie. Want die moest je zelf hebben, hè. dat kwam u uit. Met het en monitors en een mixer, en dat kostte allemaal geld en je moest een busje hebben, dus we verdienden niks. Maar inderdaad, ja. we kregen een bijstandsuitkering, ja. Maar uh, ja, later in mijn leven heb ik natuurlijk, zoals bij Django, heb ik echt heel, voor Nederlands begrippen, heel goed verdiend. Ja. Echt heel goed verdiend, ook heel veel gespeeld. Maar uh, ja, dat kregen we goed betaald en, en als je dan maar genoeg speelt, dan, uh, dat was uh, zeer ruim. Maar het ging ook allemaal op hoor, je maar je geen zorgen, we waren niet echt met morgen bezig hè. maar wel gelachen, dat dan weer wel, ja. Ja, ik ben ook altijd wel heel actief geweest in de hele wereld van de popmuziek, ik kende veel mensen, ik heb nou in Paradiso in 1985 een gigaconcert georganiseerd voor, voor de stichting Popmuziek Nederland, met waar uh, ik uh, van 250 bekende Nederlandse muzikanten uh, zelf allemaal bandjes had gemaakt oh. die een set speelden. Oh. En, en, dan, en dan moet je je voorstellen van Herman Brood en dan met de Dolly Dots als koortje. Oh, oh. Ja? En Hans Dulver en Candy Dulver als blazers, weet je wel. Oh, en dan de drummer van de Hering en en zo zoveel, allemaal, allemaal bandjes in elkaar gezet. Uh, ik, ik was betrokken bij uh, de oprichting van de BV Pop, de vakbond. Van, ik heb zelfs nog een Blauwe Maandag in de Raad voor de Kunst gezeten. Oh, ja. Als eerste Nederlandse popmuzikant. Ik deed wel, ik heb ook voor de televisie nog als muzikaal adviseur van popprogramma's gewerkt. Ik heb voor de Televisie twee uh, uh, jaar luizenbaantje eerlijk gezegd. Maar toen kwam ik als uh, uh, muzikaal adviseur van een popprogramma, Wonderland. Met uh, Bert Jansen, die schrijver en oh, ja. uh, zo was. En ja, dat kregen we allemaal snoepreisjes om um, goede concerten te gaan zien. En, en toen hebben we dus um, Ray Koer, Bonnie Raitt, Dr. John uh, allemaal in de studio gehad. En uh, Marvin Gaye. Oh, en die hebben we dus ook allemaal mogen ontmoeten. Ook uh, Pink Pop opgenomen, Little Feet ontmoet en zo. Dus dat was fantastisch. Maar ja, tegelijkertijd. Dus ik kwam, er toen echt wel achter, je kunt dus veel makkelijker je geld verdienen als je over muziek lult, dan maar als je dat maakt. Snap je? Van echt, ik kreeg geloof ik 1500 gulden in de maand, en dat was drie dagen werk, weet je, bij wijze van spreken. Waarom Wat ben je niet gaan doen? Ja, nou ja, omdat ik graag eh, genoeg in die tijd toch heel principieel was, <lacht> en ik vond dan op een gegeven moment het programma niet helemaal meer in overeenstemming met mijn kwaliteitsnormen, en, en dan stopte ik ermee, ja. want geld was niet het belangrijkste. Ja, en dat dat, ja, ja, ja. Je, je, was toch, je was bezig met je muziek en toch niet spelen, met, dan met dan en je idealen en ja, niet ja. met het geld. Die Nederlandse zien nou elkaar, helpen die elkaar een beetje of, of het is er veel haat en neid? Nu, ja? denk ik, ja, nou ja, ik, voor zover ik daar dan nog in zit, nee, ja, haat en neid is het niet, nee, nee, nee, maar omdat ze zeggen dat we elkaar helpen is ook een groot woord, weet je ja. dat, dat hele solidaire gevoel van, me, van, kijk, zo vroeger in die beginperiode in Amsterdam nou, had je echt zo'n scene met daar zaten wij dan in en herman brood. En dat waren de rockers. Uh, we ja, waren ook een rol. Ja. En daar zat dan een zekere solidariteit in, ja. Oh, ja, ja. En, uh, en, en we leefden allemaal dezelfde droom, zeg maar. <laughs> ja, ja. Of dat een verstandige droom was. <laughs> een tweede, maar het was, wel, het, was wel, uh, het was wel lachen. Maar tegenwoordig is het toch. Ja, het is allemaal veel meer. Iedereen voor zich. Je ziet in het live gebeuren van het, er is veel, Je kunt veel minder. Er zijn veel minder plekken om te spelen. Er zijn veel meer muzikanten ja. die live willen spelen. En de budgetten zijn veel ja. lager. Dus pff, het is wel lastiger geworden. In die tijd uh, had je overal gesubsidieerde jeugdcentra. En oh, er was altijd weer een donker, donker hol waar de je. De je de ja. de ja. In een t-shirt zonder, zonder ja. mouwen, met een flesje bier. Ja, als ja. je zonder soort had je makkelijk een uitkering. Dan kreeg je een uitkering, absoluut. Ja. Kreeg je, ja man, als je er niet van rond kon komen, dan ging je naar de sociale dienst, dan kreeg je een bijstandsuitkering. Ik zeg wel, maar, we hebben in die tijd wel geluk gehad. Het was, snap je, wij, wij hadden zo'n vrijheid, als je dat vergelijkt met tegenwoordig. Van, en dan Ja, officieel was je nog student, maar al studeerde je tien jaar, weet, ja, weet je wel, ja, ja. snap je wel, niemand mee bezig, uh, nee, zo nee, van, nou nee, ah, goed, joh, nee. druk geweest zeker, ja meneer, weet je wel, <laughs> snap je, tegenwoordig kun je nog, geen, nog geen, geen half jaar te laat zijn en dan moet je eruit geknikken. dan heb je een schuldenlast van hier tot Tokio, weet je wel. <laughs> Ik heb wel eens te doen met die kids van tegenwoordig. Die moeten allemaal zo snel mogelijk verstandig worden. De galema gitaar is al een paar keer voorbijgekomen in deze interviews. Het volgende nummer is daarom ook een tribute Anno Galema. gespeeld door de Zweedse gitarist Morgan Patterson uit 2012. Heb je wat bekende buitenlanders gejamd? Uh, nou, Jim, uh, Billy Preston heb ja? ik uh, meegemaakt, uh, Tony Joe White. Oh, ja. Ja, ook via de VPO Radio. Hij maakte dan ook muziek bij het programma Maandagmiddag, Piet Ponskaart heette dat. Met, uh, met Jan Lemvrink en, uh, ah, ja? en, en dat soort mensen. En John Jansen van Galen. En, en uh, daar kwam ook uh, geregeld van die buitenlandse artiesten die dan, hè, niet de echte grote top, maar een beetje onder, uh, die dan geen beentje konden betalen om, uh, om, om hier in Europa een nieuwe album te promoten. En dan, uh, dan werden wij vaak ingehuurd. Dus Chip Taylor, die countryzanger, ook nog een toertje mee gedaan. En onbekende talenten, want dat was een beetje de aanleiding voor ons om dit programma op te zetten. De, een van de eerste aanleiding was eigenlijk dat ik via jouw lijst op uh, Spotify, mm. Blue Lou terecht kwam. Oftewel, Lucas Schriever. Die heb ik ooit zien spelen in het voorprogramma van uh, Dr. John in Paralyse. Mm. En aan de hand in een uh, jam sessie met hem van anderhalf uur. Nou, dat heeft verpletterend natuurlijk opgemaakt. Nooit hmm. meer iets van die man gehoord. Ja. Nou, zoek ik het na, plek toch nog tientallen jaren hier in Nijmegen. Ja. Hij uh, geldt een, een beetje als de... te... Godfather van de gitaar ja. in Nijmegen. Ja, in Nijmegen, ja? Ja. Ja. ja. En hij is, heeft zich lang geleden teruggetrokken uit het live gebeuren. Maar hij is een hele goede gitarist. Ja. Nu horen we Lulu en de Headhunters met het nummer Cork Up That Bottom uit 1997. Like a lady's sugar But you stood up and spit on the wall Said you could leave by the back door But you ain't left nothing at all I can see this going sour Any minute, child Pretty soon you're gonna start down the drain, you gotta stop and cork out that bottle, save it for a rainy day, hey. Mama, better as a push to the floor See by your eyes, you ain't joking But my finger is stuck in a door Downtown Dallas ain't no place for this scene I Hand me the keys to my car Appreciate a sense of adventure but This time you gone too far You better stop and cork up that bottle Dump it down the drain. You gotta stop and cork up that bottle. Now save it for a rainy day. Why don't you save it for a rainy day? Let me tell you this. Why don't you? dan ...heb je landelijk mensen, Arthur Ebeling... ...Bouten Plantijd. Ja, ...dat, dat vind ja, ik wel een hele goede musicie... Ja. ...maar dat... Ja, ...ja, nee, dat is raar... die musician, musicians hè... ...ja, ja, ja, dat is zo... Van, kijk, als je, ...als je kijkt naar Arthur Ebeling... Een ...fantastische gitarist, ja. ...maar ook wel een eigenwijs iemand... ...zo van uh, altijd alleen... ...en niet, comm niet commercieel... ...zeg maar... ...dus dat zijn precies wat je zegt... ...dat zijn uh, musicians... Musicians. Ja. Ja. Maar iemand van die dat vind ik een fantastische artiest. En Clemens van de Ven? Ja, de, de, ik ken Clemens eigenlijk ja, heel vaag. Uh, ik, ik, ik organiseerde nog wel eens uh, sessies ook in Bussum en zo, en bluesessies. Oh. Hij, hij speelde met weer een drummer die je kende. En, ja, en, en toen daar ken ik hem wel vaag, maar via Arend is onze. Onze saxofonist. Toen, die, die, die kende Clemens, en Clemens wilde een nieuwe band formeren. En die zei: Ik weet de gitarist niet. Ik hoop alleen dat je, dat, dat je hem kan hanteren. Want <laughs> in die tijd was ik nog, uh, was ik nog wel een beetje uh, opstandig. Zeg. Laten we het daar maar op houden. Ja, en hier is Clemens van de film: Met Heart of Gold uit 2002. Fun. She got a heart of gold. Go. She got a heart of gold. Go. She got a heart of gold, baby. She got. Wat jij te vertellen over je observaties of het actief meebeleefd hebben van de seks, drugs en rock'n'roll? Heel veel. <laughs> ja? Maar uh, ik ga daar niet al te veel op in, ik, nee, ik denk veel, dat ja. het niet… Nee, maar uh, ik heb mijn portie wel gehad, <laughs> ik heb uh, ooit in mijn leven, ja, ik ben, je bent in die tijdgeest opgegroeid, hè? Ja, ja. En, uh, wat ik je zei zo in de 60 in de, in de eind 60 begin 70e jaar was het nog zo. Drugs waren leuk. Ja. De drugs gaven je een ruimere beeld. Op, ja. En een ruimere ja. kijk op de wereld. Later is dat natuurlijk veranderd. Hè, maar dat, en dan zijn ook het soort drugs zijn veranderd. Ja. Werd het werd allemaal wat uh, egoïstischer. En ik heb heel veel kook gesnoven. Um, dat was een beetje mijn uh, zwakke punt, zeg maar. Dan ben ik echt wel uh, veel te diep in het puntzakje gekeken, ja. zoals ze dan zeggen. Ja. Maar daar ben ik gelukkig ja. op tijd ook weer uitgekomen. Um, en het raar is, ja, ik, ik, ik, heel veel mensen hebben ook een probleem met alcohol in de, in de muziekwereld. Ja. natuurlijk. En daar dat heb ik nooit, dat is, ik ben niet zo'n drinker. Oh, nooit nee. geweest en zal het nooit worden ook. Ik drink wel, ja. maar nooit meer dan, uh, nee. dan ja. zeg maar. Uh, dat Ja, Blanker ik heb daar geen, uh, die zucht heb ik niet. Ja. Maar dat is wel raar, bij sommigen, is, ik, ik, heb, ik heb het uh, allemaal wel meegemaakt en het meest ook wel eens geprobeerd. Ja. Maar dan is er net één ding, zoals de één dat bij alcohol heeft of de ander ja. bij heroïne. Van, één ding waar je moeilijk nee tegen kan zeggen. En dat was bij mij cocaïne. Heeft dat echt, uh, heeft het in de weg gestaan om door te spelen? Of, uh? Nee, nooit. Nee, nee, nee, godzijdank. Nee, ik ben altijd, altijd blijven spelen. Ja. Achteraf ben ik niet altijd trots <laughs> <om> wat, op <laughs> wat ik toen deed en hoe ik het deed. En, maar nee, dat was meer toch, uh, het bepaalt je persoonlijk leven. En ja. op een gegeven moment wordt het echt... ...gaat het echt een stempel drukken. Hè? Ja. Het is niet voor niks dat ik jou... Uh, ...bij de eerste les... Ja. <laughs> van kun je het geld... ...was meenemen. <laughs> maar ja, ik heb daar... Godzijdank uh, ben er goed uitgekomen... Hebben ...en... Uh, heb, ...we hebben ook wel een paar jaar... ...boete moeten doen ervoor, zeg maar... ...om, uh, om alle schulden af... ...te betalen en zo. En uh, ja, sinds... Pff, ...ik ben er al, weet ik veel, een dik... ...twintig jaar, vijfentwintig jaar... Geheel clean. En dat bevalt me ja. Anders had ik hier misschien ook al niet wat nee, zeker. Ja, ja. Wat heb je? Dus mm. Veel mensen zien sneuvelen. Ja, ja toch wel. Aardappen ja, aardappen, ja, ja, letterlijk. Ja, een een de aantal. De aantal de maar de ook wel mensen die er toch niet uit zijn gekomen. En die dan op een gegeven moment voorbij het point of no return zijn. Ja. Weet je wel? Die echt naar de te gaan. Ja. Zeg maar. Ja. Ja. En uh, ja. ik denk dat ik altijd... Net, net nog een mannetje op mijn schouder had zitten ja. die iets had van: hé, toch. Ja. En nu is het genoeg geweest. Weet je. Naast al dat spelen, hè, van wat mensen niet zien, van een optreden, maar een optreden, ik noem maar wat: wij wonen in Nijmegen, we spelen ergens in Noord-Holland. Het optreden is één ding, dat is wat de mensen zien, maar wij zien ook dat je dan midden in de nacht weer ja. met z'n tweetjes. Ja. Terug moet naar Nijmegen, weet je wel. En dan een virus morgens thuis. En uh, die momenten, dat, die, die koester ik. Ook al ben je helemaal uh, uitgemergeld en doodboel en al die dingen. Maar te tragiek. Ik heb dat ook wel met Jan wel meegemaakt, heel erg. En ja? ja, dat was eigenlijk... Als je kijkt naar de mogelijkheden die hij had, het talent ook... En, maar ook commercieel gezien, zo van een die allemaal kon spelen en de, en de contacten. En de, uh, dat was ja, dat was een soort paradijs eigenlijk voor een tijdje, weet je wel. Dat was, dan was een, twee weken Florence, twee weken Marseille, ja, ja, ja. een week in München, een week in Hamburg. En dan, zo van, het kon niet veel beter hè. Zo. En, Heel veel geld verdiend en vooral hij, dan natuurlijk. En daar uh, is toch heel weinig van overgebleven, vind ik. Ja, leeft hij nog? Ja, speelt hij, woont, nog? hij woont in Barcelona. Oh. En uh, ja, ik heb geen contact meer met hem. Nee. Het is, het is, is niet helemaal leuk geëindigd, zeg trafiek, maar. Niet ja. met ruzie of zo, maar ik vond de droom wel uh, voorbij, ja. snap je? Ja. Ik wil ja. verder ook niet te veel in die tijd zijn. Maar uh, je ziet mensen wel die hun het talent toch op een gegeven moment vergooid hebben, yes. oh, in, in een cruciale fase. Die, die had veel meer kunnen bereiken als hij, als hij het goed had aangebracht. En uh, ja, dat gebeurt, hè. Ik bedoel, dat zie je ook, hoeveel van onze helden. Uit de popmuziek ja. zijn niet uh, op hun 27e reeds overleden, ja, ja, ja. van ja, sommigen die gaan net over het randje dan hoef je maar één keer te doen en dan is het te laat. Hè. Ja. En, uh, en het, het, dat zijn, het zijn vaak mensen die, die heel veel talent hebben, maar daar ook heel moeilijk met zichzelf kunnen omgaan. En uh, ja, die willen dat randje nog wel eens opzoeken en sommige kukelen er overheen en dan is het helaas geen weg terug. Dat is, bo, uiteindelijk, ik uiteindelijk, ik had dat ook met Herman Brood toch wel een beetje van, ja. hij hey, gold dan een tijdje lang als de uh, king of Rock and Roll en niets ten kwade van hem ofzo, maar ik vind toch dat hij op een ontluisterende manier is, is uh, gestorven. Dat is nou niet bepaald dat is een succesverhaal, weet je wel. Dus je moet er ook ontzettend uitkijken dat je, dat, ook al lijkt dat rock'n'roll, dat je het niet idealiseert. Want het is niet allemaal even goed en of te gek, hè. Dat is natuurlijk ook gewoon uh, pure linde. Ja. In dit volgende nummer, komt Herman Brood, er nog veel positiever over. We horen nu Rock'n'roll Junkie van Herman Brood en is Wild Romans, uit 1978. Ja, zeker weten. Ik bedoel, ja, het is wel. Ik, ik vraag het me ook wel eens af van ik ben nog 70. Uh, het gaat me allemaal nog wel, wel goed af. Ja. He, zo van, uh, je merkt natuurlijk wel van je, ja, kijk, het is natuurlijk toch anders als je kijkt naar de Rolling Stones ofzo. Of die, die mannen ja. zijn van, bijna 75. Maar ja, daar is die hele machinewerk. Die komen aan het vliegtuig, stap in de limousine, naar, de, naar, naar het, uh, het Amstel Hotel en die hoeven eigenlijk alleen een plektrum nog op te pakken. En wij sjouwen alles nog zelf. We moeten ook weer zelf rijden en een busje terug. Dus het is iets zwaarder. En dat voel je wel, dat merk je wel. Je, je merkt dat je lijf gewoon ouder wordt. Dat heb je ooit meegemaakt, dat managers, producers, je echt Sleep het al genomen. Nou ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik zelf niks hoefde te doen, ja, ja. ja, dat we met de complete crew uh, ah. en, uh, en dat dan stond dan kwam je gewoon aan en dan staat je gitaar gestemd op het podium en ja. dan hoef je hem alleen nog maar op te pakken, even de soundcheck uh, en dan naar de catering. Oh, ja. Ja, wel, wel, wel. ja, nee, die tijd heb ik ja. wel meegemaakt, ja. Maar ja, weet je. En uh, producers die, uh, die, die inspirerend werken. Dus ja, ja, wel. Dat waren wel de meegemaakt. factoren. Maar, weet je, ja, ik, ik, ik bedoel, wij waren dus toch geen groot, hele grote act, zeg maar, hè. is dus geen, geen grote Amerikaanse producties. Dus we hebben zo van, we hebben wel af en toe in de clinch gelegen met dingen. We hebben, ik heb hier en daar managers gehad, maar wij lieten ons niet al te veel aanleunen. En uiteindelijk was het dan toch meer een, een boekingsbureau, iemand die al... Uh, dat doe ik nu ook allemaal zelf hè, ja. Zo van alle afspraken, alle logistiek, het geluid en dat doe ik voor, ik speel nog in drie beentjes, dat doe ik voor iedereen. Want ik ben inderdaad, ik ben een en... goede regelneef, ik heb veel ervaring en, en uh, ik heb naast het spelen, wat je, wat je eerder zei ook, doe ik nog steeds trouwens hier en daar op festivals stage Manage management omdat ik natuurlijk en het toeren en het spelen en de backline en de omgang met de geluidstechnici et dat ik het allemaal wel ken ja, ja. En, uh, en ik heb mijn hoofd goed op een rijtje, kan goed regelen. En en dat is dus, ja. ja, dan laat je je ook niet al te veel aanleunen nee. of zo weer. En, en ik heb dus uh, Koos van Dijk of zo, die zou bij mij niet aan moeten nee, komen. Nee, nee, ja, dat is die had ik al lange Laan uitgestuurd. Kun ja. <laughs> je hey, voor onze luisteraars, uh, noem even de drie bandjes waar je nu nog... Nu bedrijf, nog in speel. Je, ja. Wat je daar nou, voor plannen mee hebt? Ja, nou niet, niet met allemaal heel, heel veel, want het is natuurlijk een hele rare tijd. Hè. Eigenlijk, uh, muzikanten worden heel hard getroffen uh, door de coronacrisis. En uh, we kunnen dus niet of nauwelijks spelen. Maar ik uh, speel nog met Clemens van de Ven, en daar speel ik dan echt landelijk nog wel mee. Ja. Weet je, men speelt ook altijd op de parade en dat soort dingen ja, er gaat verder heel weinig door. We spelen nog wel hier en daar, op als het kan, ook, ook op privéfeesten, dat oh, ja. soort dingen, weet ja. je wel. En dan heb ik een, in, in, in Nijmegen een band die heet Hard Rain. En dat is een Bob Dylan, uh, daar spelen we alleen maar Bob Dylan materiaal oh, ja. mee. Maar op onze eigen manier. Ja. We spelen geen, geen letterlijke covers. Nee. We, we maken uh, eigen arrangementen en dingen, maar wel uitgaande van... Helemaal van de teksten en melodieën van Dylan. Ja, daar ben ik toevallig ingerold uh, toen ik hier in Nijmegen terecht kwam. En dat zijn een beetje mijn muzikale vrienden hier in, in de oh omgeving. Dat je. hoeft ook allemaal niet voor ja. geld te verdienen, dat speelt ook maar een paar keer per jaar. Maar dat is gewoon leuk. Ja. En uh, we repeteren gewoon lekker in de, in de huiskamer en oh, my dat my is man. goed voor de ja. soul. Zeg maar. En dan heb ik hier in een, een, een bekerbergen waar ik dan het dorpje waar ik ja. woon, hebben nog een, een bandje met wat vrienden. Uh, en dat heet Home Cooking. Ja, en home cooking. Daar, ja, daar spelen we ook gewoon dingen die we leuk vinden. Ja. Dus dat is geen origineel materiaal of zo. Uh. Maar wel verrassende kwaliteit, Max. Wel verrassende kwaliteit. Ja, een goede muzikantje. En, en, en, behalve jij natuurlijk, maar. Ook die drummer als je gaat zingen, je weet niet ja. Je hoort, ja, dat was de, de eigenaar van de lokale muziekwinkel. Wow. En dan horen we nu Hand Cooking met The Shape I'm In. Een live opname uit 2014. Are you ready to run? Are you ready to roll? stay in Just when I thought I could never win. I'm doing pretty good for the ship I shape I'm in Well, I tried so hard to get back in the race I'd be satisfied if I could play Too much competition best don't always win You're pretty good for the shape I'm in yeah. Shit by me. I'm doing pretty good. Ja, Leuk andere sappige verhalen, sappige verhalen. Sappige verhalen. Sappige ja. verhalen, Nou, ik wilde jullie nog wel één anekdote vertellen ja, ja. Over hè, hoe ellendig het kan zijn om Artiest te zijn. Oh, ja. hè? Over, ja, dat sapig, een van de grootste, wat is nou een van de grootste missers uit mijn carrière. Die vind ik altijd leuker dan de Suitsessie, ja, ja. achteraf dan, hè. Van, uh, ik speelde met, uh, ik vertelde hier met Django Edwards en, en uh, dat was een, een, in Duitsland met kerstmis en we speelden uh, in de, Oper, de, de oude opera van Frankfurt. Uh, nou rond de kerstdagen, dat is een chique aangelegenheid. Ja. Hè en we zaten daar in een prachtig hotel in de bossen, s'avonds spelen, en dan moet je je voorstellen, dat was voor ons wel bijzonder, wij stonden dus vaak in clubs, maar ook in theaters, maar dit was echt zo'n zaal, ja, een beetje, zeg maar, met de sfeer van het concertgebouw, okay, weet je wel, ja, ja. en daar waren allemaal tafeltjes ja. met schemerlampjes, en dan zo'n emmer met een fles dure witte <lacht> wijn erin, weet je wel, ja, ja. En, ziek publiek, ja. Ja, kerstmis, uit. Nou, en wij doen daar onze show, met alles erop en eraan. En een van de, de acts die Django had, was een, een act, een six-pack junkie heette dat. En dan was hij dus verslaafd, daar was een vrachtwagenchauffeur, die verslaafd was aan bier. En dan kwam hij op met, met een six-pack hier en een six-pack daar. En dat ging, dat spoot alle kanten uit en ging over het podium heen. Ja, ja. Wij stonden op risers, dus verhogingen achter achter de front van de bühne en dan was het idee dat aan het einde van de show zo hoort dat een beetje hè, om les maar dan gaat de de ster van de show Django gaat af ja. en dan maakt de begeleidersband maakt de show stijlvol ja. af ja. Ja. en dan kwam ik dus dan kwam mijn grote solo moment dan kwam ik van de riser af naar de, naar de, de spot in ja. het midden van het podium en speelde daar als het goed was, een indrukwekkende gitaarsolo. Okay. Dus hij gaat af. Ik spring stijlvol van, van die Rizer af. En het is een pakketvloer en het ligt vol met bier. En ik ga gigantisch op mijn bek. Dus echt smak, weet je. En het deed ontzettend, ik viel op mijn knie. Boven op mijn knie en ik zag echt sterretjes. Weet je. Maar ja, je ligt van lul in de oude opera van op ja. Van Je hebt toch iets van, ik moet opstaan. Dus met moed met en wanhoop, okay. gewoon van je, doe je ding. Dus ik, heb, ik, heb, ik kon nauwelijks uit mijn ogen kijken. Ik sta weer op en wil alsnog mijn gitaarsolo inzetten. Maak ook een aanzet daartoe. En het enige wat ik hoor is... <lacht> Totaal geen geluid meer uit mijn gitaar. Ik kijk naar links en ik zie daar de kop van mijn gitaar helemaal van de hals afhangen. Ik blijf dus boven niet alleen op mijn knieën, maar ook met de kop van die gitaar boven op de grond geknald zijn. En dan kun je dus niets meer. Nee. He, je ligt al voor lul, je, je krabbelt op en daarna zijn je nog een keer voor lul. En de enige optie die je nog hebt, is met je staart tussen je benen komen. En dat is wel een van de, van de meest dramatische momenten die ik mij kan herinneren. Ja. Uiteindelijk is het goed gekomen en heeft Rick die gitaar gekocht. Ah Rick, ja. ja. En bovendien, is bovendien is het hem ook, ook weer, gekocht, weer gebeurd, ja. En heeft ooit een moeder of die. Zo geniaal gereden. Ja, ja, ja je bent op de goede plek. Hoe goed, goed. gaal hem, hem ja, zelf afleggen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, gitaar met geschiedenis. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Nou, hi, nou mooie hartstikke ook, toch? hartstikke, hartstikke ja. fijn dat jij uh, nou, okay. zo'n prachtig inzicht hebt uh, kunnen <laughs> geven. Ja, waar Op graag naar, graag. zoek zijn naar de wortels van de nederrock. Ja toch, een beetje wel. Ja, zonder al te veel... De scènes gegeven, uh, mensen. Zonder uitglijders te maken. Met, <laughs> ja. Al te veel mensen in verleggen. Ja, Mooi <laughs> ja. op het laatste, het laatste anekdote: Geen uitglijders gemaakt. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Harry, hartstikke bedankt. Ja, graag, ja, ja. graag. Ja. Maar ja, ja, ik al vind het leuk dat jullie naast die naast. dingen doen. Dus ik denk, ja, ik, denk, maar, maar ik ben niet zo... Ja, ik ben misschien ook door de jaren heen dat je. Waar, waar, waar leidt het toe of zo? Je? Dat je, maar ik, ben, ik wak er heel erg voor, voor cynisme. Ja, ja, ja, je moet, eh, snap je? Ja, cynisme ja, ja. Is, is, is iets, dan, dan ja, moet je je tegen verzetten. Relativering. Ja, van, van, is mooi, maar cynisme. Daar, het hoeft niet dat altijd, dat altijd heel veel op te ja. leveren. Hè? Van als het gebeurt vanuit enthousiasme, is het oké okay, toch? En ja. misschien dat er één iemand die zegt van oh leuk om te horen. Ja. Ja. Je kunt het ook Zit allemaal de, niet doen. Snap je? Ja, precies. Van dat geldt voor ja, jullie ook. Dat is wel grappig. Want Frank is ook Frank Krijveld is met zijn broer uit zijn eigen band gezet. Ja. Maar die heeft toch over al die mensen geschreven. ja, Hij zei, ja Zonder cynisme, want het heeft zo zin Ja, ja. ja cynisme is, heb je zeg ik altijd, is de, is de, de dood voor de, de, een creatief persoon. Weet ja. Op het moment dat je ja. niet meer gelooft in dingen, dat je, dat je de, de, de, de, het verhardt ja. van binnen. Ja, nou, en dat is niet goed, hè? Behalve uh, dat je dat niet in je hebt lijken, heb je ook iets van bescheidenheid. Want ja. heel lang geleden ja. zei je alles tegen mij. Ik voel mezelf een side man. Ja, dat ben ik ook. Ja. ja, vind ik nog steeds. Ja, ja, ja ik heb helemaal geen hoge pet op van mezelf als gitarist. En als je gewoon goed luistert, doe je is dat ook wel terecht, weet je wel. Want dus, ja, jongen, ik je kan, je, je kan je hier in Nederland alleen al twintig, uh, dertig mensen uh, noemen die, die wel zoveel beter zijn. Ja, het enige wat, maar, maar uh, dat, kijk, dat zijn ja. gitaristen. Dat zijn mensen die, uh, zijn soms nerds, zeg maar weer, maar uh, of technisch heel goed. Of, ja, dat, dat, of wat het dat is een groot mysterie. Zoveel goede gitaristen. Ja. Dan kijk maar, bij die, ook bij de Gypsy gitaristen? Ja, de, de boel, de kere, snap je? En, uh, dus, en er zijn zelfs mensen waar je nooit van gehoord hebt. Ja. Nee. Misschien was wel zo de grootste inspiratiebron voor mij in de tijd dat ik echt, echt zelf uh, jong en, en heel veel leren met Peter Smit samen was een Indonesische man in, uh, in Amsterdam. Die heette Frank Sutherland. Ja. En oh, zo, dan, dan ja, het, ja, heb je nog wel eens van gehoord. Ja, hè, ja. En dat was dus ook zo iemand, niemand kent hem, hij speelde nooit voor het publiek. Maar die binnen muzikanten kregen, want, ja, Frank was gewoon de king, weet je, Frank voor alles. Wist alles, en iemand die zijn hele leven in de bijstand heeft gezeten ja. Weet je wel, een sociale misfit, ja. twee tanden in zijn bek, maar wel te gek ja. gitaar. En dat ja, ja zo van. <laughs> het zijn niet altijd de, de, de bekendste die het beste zijn. Hè? Nee. Maar ik heb mezelf nooit, ik ben ook nooit, ik, ik, ik ken er zoveel, weet je. Ja, maar en, en Harry, en, je moet jezelf niet helemaal. Nee, nee, nee, je, nee maar onder ik moet maar dat schijn. Want weet je, wanneer ik zag, ja, ik vond het toch al wel fantastisch, maar toen ik dacht, nou, dat is echt een hele goede muzikant. Toen jullie een keertje op de parade optraden met Van der Velden saxonist met zijn vriendin uh, moest spelen. Ja ja. Die kon opdagen. Ja, ja. En Toen heb jij met jouw gitaar die partijen allemaal voor je ja, ja ja je ja. Ja oké ja. ja. Ja het enige wat ik heb is denk ik, ik ik ik ben wel veelzijdig en ik heb heel veel ervaring. Ik ben handig. Ja. Weet je ja. wel dus ik kan heel heel goed op het En en ik, ik heb mensen ook al gezegd. Het lijkt mij allemaal zo makkelijk af te gaan. Maar is niet zo. Weet je wel. Ik, heb, ik, ik had een goede vriend en die zei: Van godverdomme. Als jij een solo staat spelen, denk ik altijd. hij kan Het ziet er zo makkelijk uit alsof je tegelijk de kan nog kan lezen. <laughs> weet je <wel>? <laughs> ja. <laughs> zo. En, en ja, toch is dat niet helemaal waar. Maar ik heb, ja, dat is misschien de aard van het beestje. Ik heb mezelf nooit gezien als een, als een, een From, uitzonderlijk man. gitarist. Maar ik ben. Ik ben een bandjesman ja. en ik, daar zijn er ja. niet zoveel van. Ja. Ik ben iemand die heel goed in een bandje kan passen. Ja. Ik luister naar de rest ja. en ik weet mijn plek en ja. vul aan waar nodig, ja. met het juiste geluid. Ik ken veel verschillende muziek. Dus daar, ik ben ja, ervaren en handig, maar met geen zin niet. Ja. <laughs> maar die ja. zijn ook vaak niet het dus nee Frank gebruikte heel vaak de term magie. Ja. Magie van de muziek, magie van de bandjes, hm. magie van het optreden. Ja. Ja, dat, ja, dat is zoiets eigenlijk hè, van, uh, van dat is het ook. Van de mom dat zijn zeldzame momenten. Maar de momenten dat je echt, echt gelukkig wordt van muziek, dat is als het dan eindelijk alles is bij elkaar omdat het heel eventjes werkt. Ja, ja. ja, zo zo moet het je, zo had ik het ja, in, ja. in mijn hoofd. En dat ja een eindje boven polen, ja. maar. En, <laughs> Ik zeg. Het er best... ja. ja, nee, ik dat even gewoon de sfeer, de akoestiek. Het geluid, ja. de balans, uh, uh, alles werkt en, en dan krijg je dan, hè, dan, dan, het zijn, dan zijn dat niet meer de noten, dan, die noten spelen zichzelf, ja. snap je wel? Ja. Maar daar, de, eigenlijk is het hele leven van een muzikant is het streven naar die momenten, ja. Ja. En, en die zijn heel, het, ja. want wij verkopen gebakken lucht en de meeste tijd van, stinkt die naar vis. <laughs> en soms is het parfum. Weet ja. je wel. Zeg van, dit is ongrijpbaar. Dan kom je een jaar later in dezelfde tent. Voor evenveel mensen. Zelfde podium, Zelfde geluidsinstallatie. Zelfde jongens. Weet je wel. Hetzelfde nummer. En het klinkt heel anders. Ja. En het is gewoon ja. werk. Ik noem maar wat. Ja. Daar ja. Ja. Af en toe is die magie daar. dat vond ik ook zo leuk aan het reizen en muziek maken, want dan is kijk dan, dan krijg je ook al iets meer een idee van waarom draaiden die die oude rockjongens nou zo door, ja, je ja, wel, ja. af en toe hotelkamers ja, afbreken. Ja, ja. Maar snap je van omdat je afgezien nou, natuurlijk van de drank en de drugs en de tijdgeest en zo, ja. maar omdat je, je, je dan ga je dan leef je een beetje buiten de maatschappij. Als je drie maanden onderweg bent en je leeft altijd in hotels, dan is, dan is, eigenlijk is het de hele dag gevuld met bullshit. dat is gewoon negen uur in het busje kruipen, 500 kilometer rijden, nou weet je wel, ja. moe zijn. En, en dat vind je leuk. En dan, nee, nee, nee, maar, maar zo van. Maar de, het punt is: je hoeft geen boodschappen te je vriendin belt niet van wil jij de vuilnis nog even buiten zetten. Nou, is de hond uitgelaten, weet je wel. Je, je moeder belt ook niet van kun je morgenmiddag misschien even je vader helpen. Snap je? Je hebt geen, geen enkele sociale verplichting. Dus je, en, en, en alles staat altijd voor je klaar. Maar uiteindelijk is het allemaal bullshit. Het is allemaal, het werkt allemaal toe naar dat moment dat je op het podium staat. Ja, ja, en dat moment wordt dus loeibelangrijk. Want dat is het enige wat het zin geeft. Ja. En dat blijft rock'n'roll, ja. afgezien van seks en ja. afgezien van drugs. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en daardoor wordt het beentje ook beter. Ja. Ja. Want, want je bent elke dag op dat moment heel intensief. Dus je kunt puntje op de Ida, ja. Ja. puntjes op de Ida, ja. het wordt steeds strakker, het wordt beter. En, en dat vind ik leuk, ja, ja. absoluut. Ja, door kunnen praten. maar het is een godswonder ja, ja, ja. dat we nog leven. Dat kan weer. wel. hartstikke bedankt. Wel... Ja. Ja. Ja. Ook... Ja, is... ja, graag gedaan. Ja. Fantastisch. heel graag gedaan. En dit was alweer de tweede aflevering van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse rockmuziek. We sluiten deze aflevering af met het nummer van Django Airpods... Met natuurlijk Harry op het de Nummer Def. Howie de moly. Mo, live gespeeld in Cannes in 1990. Tot de volgende! It's time.